5 Uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Willem Holleder komt eind deze maand vrij. Projectielbeschoten jongen Kuik was een kogel. En chemiepak naar rechter om rapport onderzoeksraad. Willem Holleder wordt op dit moment niet vervolgd voor betrokkenheid bij liquidaties in de onderwereld. En dat betekent dat hij nog deze maand vrijkomt. Holleder blijft wel verdachte, benadrukt het OM. Hij zet een gevangenisstraf uit van negen jaar... voor het afpersen van vastgoedhandelaren. Holleders naam is veelvuldig in verband gebracht met een reeks liquidaties. Ook de kroongetuige in het liquidatieproces... heeft Holleder genoemd als opdrachtgever. Het besluit om niet te vervolgen is genomen... en overlegd tussen de OM, de Nationale Recherche en de Amsterdamse politie. Het is niet uitgesloten dat justitie later besluit om Holleder alsnog te vervolgen. De jongen van elf die op oudejaarsavond werd beschoten in Kuik is zeker geraakt door een kogel, dat zegt de politie na onderzoek. Eerder was dat nog onduidelijk, omdat het stuk metaal dat in zijn lichaam werd gevonden verwrongen was. Het is nog niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. De jongen werd in Kuik beschoten toen hij vuurwerk afstak, hij raakte zwaar gewond. Hij ligt nog tot de intensive care, na een operatie is hij wel buiten levensgevaar.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 Het is voor het eerst dat iemand via de rechter probeert... een rapport van de onderzoeksraad uit de publiciteit te houden. De Arabische Liga zegt dat het Syrische leger... ook de laatste dagen op burgers heeft geschoten. Het leger heeft zich teruggetrokken in de buitenwijken van de steden... maar er zijn nog altijd scherpschutters actief, zegt secretaris-generaal El Arabi. Hij roept op tot een volledig staakt het vuren. Sinds vorige week dinsdag zijn er waarnemers in Syrië... maar ondanks hun aanwezigheid zouden nog zeker 150 burgers zijn gedood.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 De twee stammen beschuldigen elkaar van het stelen van vee... en het vermoorden van stamleden. De zwaar bewapende stammen plunderen dorpen en vallen huizen binnen. Ook hebben stamleden een kliniek van artsen zonder grenzen in brand gestoken. De Duitse president Wolf is opnieuw in opspraak geraakt. Hij zou half december hebben geprobeerd om te voorkomen... dat de Duitse krant Bild het verhaal over zijn omstreden privéleding zou publiceren. Wolfs hebben gedreigd Bild de oorlog te verklaren... Ook zou hij de journalisten hebben gedreigd met een aanklacht. Bield negeerde dreigement en zo werd bekend dat Wolf in 2008... als premier van neder saxen 500.000 euro had geleend... van een ondernemers-echtpaar. Wolf had dat vorig jaar in het parlement van neder saxen nog ontkend... toen hem daarna werd gevraagd. Hij zei dat hij geen zakelijke banden had met het paar. In de Amerikaanse staat Washington is de politie bezig... met een klopjacht op een Irak-veteraan.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 ANWB Verkeersinformatie. Alle files op dit moment staan in het zuiden van het land. Om te beginnen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Drie kilometer tussen Born en Knoopend-Kerensheide. Komt door een file op de A76 Heerle richting de Belgische grens. Acht kilometer inmiddels tussen Schinnen en Knoopend-Kerensheide. De weg is daar ook dicht... Uh, dat komt allemaal door een gekantelde vrachtwagen met lege flessen. Die moet worden opgeruimd. En na verwachting van Rijkswaterstaat is de rijbaan pas om 7 uur weer vrij. Op de A27 Breda richting Golkom is ook iets gebeurd. Tussen knoop het Hooipolder en Hank, 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Waalwijk en Den Bosch, A59, A2.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 Goedemiddag, Zes minuten over vijf. We gaan door waar we even voor 5 bleven. Want het is inmiddels een terugkerende discussie op 1 en ook wel 2 januari. Kan het nou niet anders met die jaarwisseling hier in Nederland? Al die ongelukken met vuurwerk en de agressie op straat, met name ook tegen hulpverleners. Gaat dat elders in Europa nu ook zo? We beginnen in Berlijn. Correspondent Wouter Meijer. Goedemiddag w Wouter. Goedemiddag. Eerst dat vuurwerk. Hè. Wordt er in Duitsland ook zoveel geknald als hier in Nederland? Ja, heel veel Duitsers hebben eigenlijk dezelfde gewoonte om zelf vuurwerk te kopen en het lang zelf af te steken. Uh, er is dit jaar weer voor 100, of afgelopen jaar natuurlijk, weer voor 100 miljoen euro de lucht in ingeknald en geschoten. Dat begint dan op ADS-avond als het donker wordt en het uur na middernacht, het eerste uur van het jaar, is het ook een prachtig gezicht. En sinds gisterochtend natuurlijk weer een smurrie van rood-bruine drap op straat. En daar gebeuren er ook de meeste ongelukken mee, dus de statistieken gaan altijd over het uh, aantal gewonden en ook over de brandjes die ontstaan door verbrande door verdwaalde vuurpijlen. En gaan de discussies ook over geweld tegen agenten en ambulancepersoneel? Ken, kent Duitsland dat ook? Nee, dat is blijkbaar eerder een soort Nederlandse traditie. Dat komt hier bijna niet voor. De meeste Duitsers die houden zich meestal gewoon aan de oude gewoonte om even opzij te gaan als er iemand aankomt met een sirene of met zwaailicht. licht. Uh, waar de politie vooral voor moet uitrukken in de grote steden zijn vechtpartijtjes van dronken mensen. Maar dat leidt maar in heel weinig gevallen tot echte arrestaties. Hooguit zijn er mensen die dan eventjes mee moeten naar de politiecel om daar voldoende te ontnuchteren. En je ziet vooral eigenlijk grote mensenmassa's op, op grote pleinen. Dat kan men ook goed aan. Het grootste feest van Europa is elke jaar ook nu weer bij de Brandenburger Tour hier in Berlijn. Bijna 1 miljoen mensen en daar komen bekende artiesten en dj's. En daar zie je vooral ook heel veel gezinnen met kinderen en veel toeristen die daar speciaal voor naar Berlijn komen. Dus dat is ook dit jaar weer ja, heel vrolijk en zonder incidenten verlopen. Wouter, dankjewel vanuit Berlijn. Dan gaan we naar de Eiffeltoren, Parijs. Jouw collega Ron Linker. Ron, ook goedemiddag. Goedemiddag. Het was jouw eerste oud nieuw daar hè, in Parijs. Hoe was dat? Hmm. Ja, eigenlijk opvallend rustig. Eh, eigenlijk niet wat ik verwacht had. Hè. We stonden op een brug met uitzicht op die Eiffeltoren. En toen het middernacht werd, begon die eigenlijk zoals iedere avond op het hele uur te fonkelen. Niks bijzonders, dus behalve dat het nu natuurlijk ontzettend druk was... Maar als je de autoriteiten mag geloven, dan was het in ieder geval minder druk uh, dan voorgaande jaren. En we komen zeker niet in de buurt van uh, wat Wouter meemaakt, de brandenburger Tor. Er stonden nu een kwart miljoen mensen op de Champs-Élysées. En dat is een stuk lager dan vorige jaren. Mensen hadden champagne meegenomen, brachten een toast uit op het nieuwe jaar. En dat was het dan wel zo'n beetje. Geen vuurwerk meegenomen? <laughs> nou, nauwelijks. Uh, Vuurwerk is sowieso hier in de binnenstad verboden. Dus je hoorde af en toe wel een knaller, of een gillende keukenmeid. Dan weer wat gejuich. Maar ja, het was toch allemaal buitengewoon schamel, vond ik. En rustig. En zijn er relletjes geweest op straat, naderhand? Ik heb er zelf niets van gezien. Maar dat is natuurlijk niet echt maatgevend. Als ik zo de kranten lees in de landen, dan is het in ieder geval een rustige oudejaarsavond geweest. Saint-Silvest genoemd is dat hier. Er zijn slechts acht politieagenten gewond geraakt, slechts zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, 250 mensen gearresteerd. Dus ook dat valt nog wel mee. Wat tot slot misschien nog wel aardig is te melden... is het aantal uitgebrande autovrakken. Jarenlang werd dat aantal telkens gemeld. Het lag altijd zo rond de duizend tot 2009. Toen de regering besloot dat aantal maar eens niet te publiceren. Dat deden ze en doen ze omdat ze niet willen dat de daders van die brandstichtingen daar dan eer uit kunnen halen. Dus dat cijfer moet ik je schuldig blijven. Maar het is wel een opvallende tactiek natuurlijk. Dus wellicht is er geen één auto uitgebrand, Ron. <laughs> ik denk dat er wel weer zo rond de duizend zijn uitgebrand. Maar, <laughs> maar we, we weten, weten het, het cijfer formeel niet, Lucella. Precies. Ron, dank je. Joris van Poppel in België. Joris. Ook voor jou, hè, net als de anderen, de beste wensen. Um, het zware illegale vuurwerk komt uit België. Dat was hier het zo ongeveer de afgelopen weken. Lijkt Nederland een beetje op België qua vuurwerk afsteken? Nou, België lijkt helemaal niet op Nederland eigenlijk. Er zijn, wat, er zijn wat boetes uitgedeeld voor vuurwerk afsteken in Antwerpen. Want vuurwerk afsteken in Antwerpen en in veel andere grote steden is verboden. En een van die boetes die werd uitgedeeld was aan een Nederlander. En dat schrijft dan de Gazet van Antwerpen ook heel leuk op natuurlijk. Er zat ook een buitenlander tussen, schrijven ze dan, uit het vuurwerk gekke Nederland. Uh, ja, dat zijn eigenlijk vooral Nederlanders. Er wordt hier heel veel zwaar vuurwerk verkocht. Veel zwaarder dan in, je in Nederland kunt kopen. Maar dat is vooral bestemd voor Nederlanders in de grensregio, voor Belgische zelf... Die houden niet van vuurwerk. Nee, en houden ze wel van flink stappen en daarna uh, een rotzooi schoppen? Of viel dat dan ook wel mee daar? Rotzooi viel wel mee dit jaar. Wel van flink stappen. De, meestal is het zo in de grote steden. Daar organiseert het stadsbestuur een enorm vuurwerk. Hier in Brussel bijvoorbeeld. Uh, op, het, op het Museumplein. De Kunstberg zoals dat heet. Fantastisch ziet er heel mooi uit. In Antwerpen ook. En daar komen duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizend mensen op af. Heel gezellig. Wordt flink gedronken. Het wil wel eens uit de hand lopen sommige jaren. Maar dit jaar zijn daar geen, geen meldingen van. En is het voor volgens de politie eigenlijk in iedere stad relatief rustig gebleven. En in Frankrijk hoorden we net zijn slechts acht agenten gewond geraakt. In Duitsland is eh, vrijwel geen eh, sprake van geweld tegen gezagsdragers. Hoe zit dat in België? Dit jaar nul gewonden onder de agenten. Dank, Joris van Poppel, nieuws vanuit België. Dan is de vraag natuurlijk, hoe komt het dat sommige dingen... toch hier anders gaan met de oud en nieuw? Socioloog Bas van Stokkum is verbonden aan het Criminologisch Instituut... van de Radboud Universiteit. Hij is schrijver van het vorig jaar verschenen boek Wat een Hufter. Dat is een onderzoek naar maatschappelijke verruwing in Nederland. Actueel thema dus op 2 januari. Meneer van Stokkum, goedemiddag. Goedemiddag. En waar komt het volgens u door dat bepaalde dingen hier... toch wat uh, ruiger gaan dan uh, bij andere landen in Europa? Ja, dat heeft denk ik met twee factoren te maken. Op de eerste plaats uh, het tanende gezag, het, het, het feit dat publieke uh, beroepsgroepen zoals politiemensen minder gezag hebben op straat. En op de tweede plaats heeft het te maken met uh, de assertiviteit, het opkomen voor jezelf. Wat denk ik uh, wat sterker is ontwikkeld in Nederland dan in onze onderringende landen. En dat tanende gezag, hè? Waar, waar komt dat door volgens u? Ja, dat heeft te maken met talloze factoren. Minder, minder invloed van instituties zoals school, uh, werk, uh, uh, kerk, religie, dat soort zaken. Uh, ja, minder sociale controle zou je kunnen zeggen. Hè? Dus minder drempels om uh, de fout in te kunnen gaan. Uh, maar het heeft natuurlijk ook te maken met onze relatief grote uh, vrijheidsdrang. Hè? Vrijheid, beleid in Nederland. Uh, Sommigen spreken zelfs over de, liber de libertaire vrijstaat Nederland waarin ja, het gewoon is geworden dat je zelf wel bepaalt wat de regels zijn. Vanmiddag hoorde ik in een ander verband bij de VPRO de analyse... er is een sfeer hier van zo min mogelijk regelgeving... terwijl er wel van alles geregeld moet worden. Dat willen mensen tenminste. Herkent u dat beeld? Ja, dat is zeer herkenbaar. Dus Als er incidenten zijn, dan zeven men als het ware om regels... He, maar na een poosje dan vindt men dat er weer te veel regels zijn. En dan verzet men zich daar weer tegen. Dat is dus heel herkenbaar. Ja, en dat geweld tegen uh, gezagsdragers, hè? hoe vindt u dat dat ontvangen wordt door de gemiddelde Nederlander? Ja, toch. ik vind dat zelf wel een beetje laconiek. Hè. Volgens, ze zoeken het maar uit. Is, maar er is trouwens ook al een grote zorg om. Hoor. Dat, dat, dat, dat, dat, dus, dat, is, dat is op zich wel oké. Okay. Dus er wordt over gediscussieerd. Maar het, over het algemeen zou je kunnen zeggen... dat mensen, ja, een groot deel van de mensen lak heeft aan de regels. En dat ze eigenlijk ook al aardig vinden. Dus dat... Ja, men vind ik eigenlijk wel leuk om, om uh, opstandig te wezen, uh, de autoriteiten te sarren. Hebben en we dan, de, toch iets, de... hebben dan toch iets van een uh, nationale identiteit hier in Nederland? Ha, ja, dat lijkt me, me zeker. Die assertiviteit, dat hoort echt bij ons. Ja. En het, uh, dat recht voor zijn raap zijn, <coughs> dat, dat hoort ook bij ons. En die assertiviteit, hè? komt dat nou ook voort uit dat mensen zich ergens dan toch bedreigd of, of uh, verdrukt voelen? Dat ze het idee hebben dat het allemaal nodig is om assertief te zijn? Nee, dat denk ik niet. Het hoort denk ik bij een, een emancipatieproces. Hè? Alleen is dat uh, denk ik in Nederland wat doorgeslagen. Hè? In die zin dat er uh, te veel ruimte wordt opgeëist voor jezelf. Hè? Dat, uh, ja, daarbij komt dat, dat dan ook nog alle, alle moralisme verdacht is geraakt. Hè? Dus als je daar te, tegen iemand ingaat, dan ben je al snel uh, een, een prediker. Hè? Of een, uh, iemand met een opgeheven vingertje. Hè? Dat mag al helemaal niet. Hè? Dus corrigeren is not done in Nederland. Nee, toch, um, he, voor veel mensen zal het herkenbaar zijn. Er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die denken: dit gaat niet over mij, dit verhaal. Hoe, hoe kom je als socioloog nou tot zulke vaststellingen dat zoiets in een, in een volk of in een, in een maatschappij uh, aan de hand is? Ja, we hebben toch wel, wel relatief wat gegevens, ook internationaal vergeleken. Waaruit blijkt dat onder andere Nederlanders uh, in sterkere mate anti-autoritair zijn, uh, vergeleken bijvoorbeeld met de uh, mensen in, in onze omringende landen. En als u zegt het is uh, redelijk doorgeschoten hier en daar, de vraag is natuurlijk hoe krijg je dat weer uh, een beetje in het gareel. Er wordt vaak gezegd regelgeving, maar de vraag is of dat helpt in Nederland, of dat überhaupt helpt. Ja, regelgeving uh, is natuurlijk nodig, maar ja goed, het, is, uh, het moet ook uit de mensen zelf komen vooral. Hè? En uh, Dus dat, dan heb je het over een nog moeilijker proces. Ja, en? Ja, um, je kunt hameren zoals dat in andere landen wordt gedaan... ook op fatsoen en, en, en op uh, nou ja, vriendelijkheid enzovoorts. Rekening houden met de ander. Maar ja, als de als ondergrond er niet is, zoals Nederland uh, lijkt... Want daar is een premier het, zelfs om uitgelachen een paar jaar geleden. Ja zo uh, moet je wel doen. Hoe, hoe, hoe dubbel dat het ligt. Enerzijds maken we er onze zorgen om, ander, anderzijds als je dan zegt uh, dat fatsoen wat belang is, dan word je uitgelachen. Hm, dus we moeten het er maar mee doen voorlopig, denk ik, als ik u zo hoor. Nou ja, we moeten er wel, we moeten toch wel de, de werk van proberen te maken. Maar ja. 1, 2, 3, een oplossing zie ik niet nee. Bas van Stockholm, socioloog. Dank. En een okay, goede middag. Desondanks. Ja. Straks heeft de oud-president oud van de Nederlandse Bank gelijk als hij zegt dat wij het geleende geld aan Griekenland niet zullen terugkrijgen. We vragen dat zo aan econoom Landsbovenberg. Waarschijnlijk niet terugkrijgen, zei hij erbij. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. Ja, goedemiddag. Tegenover ons doorgeschoten individualisme staat er gelukkig ook nog wat gedeelde smart. Bijvoorbeeld op de A27, Breda richting Gorkum, vijf kilometer file tussen Oosterhout en Hank. Er is daar eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Daarbij is een tankauto met meel geschaard. Die kan maar moeilijk worden opgeruimd. Daarom is nog steeds de rechterrijstrook dicht. Gaat ook nog wel even duren. Verkeer richting Utrecht kan daarom ook het beste omrijden... via Waalwijk en Den Bosch, via de A59 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. We moeten er rekening mee houden dat wij het geleende geld aan Griekenland niet terugkrijgen. De kans daarop wordt eerder groter dan kleiner. En dat moeten we maar eerlijk tegen elkaar zeggen, vindt Nout Wellink, de oud-president van de Nederlandse Bank. Daar zijn drie redenen voor. In de eerste plaats, het begrotingstekort in Griekenland loopt minder snel terug dan de bedoeling was. Die verantwoordelijkheid ligt bij de Griekse regering, geen twijfel aan.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 Maar ook de publieke en, en eerste indicaties eh, zie je al: de Nederlandse Bank heeft een interim dividend niet uitbetaald. Lans Bovenberg is econoom in Tilburg. Goedemiddag, meneer Bovenberg. Goedemiddag. Ziet Nout Welling dit goed, wat u betreft? Ja, ik denk dat het een uh, verstandige uh, opmerking is van de oud-president van de Nederlandse Bank. Uh, het is, denk ik, ook in het belang van uh, ons als schuldeisers om uh, toch zo snel mogelijk de realiteit uh, te erkennen. Want uh, ja, als uh, de schuld niet wordt afgeschreven, dan uh, komt Griekenland in een neerwaartse spiraal terecht en dan krijgen we op het laatst helemaal niks terug. Dus. Het is belangrijk om het land weer wat perspectief te geven. En ja, daarvoor is schuldverlichting belangrijk. Toch is er door het kabinet vaak gezegd, hè, en het gaat als je kijkt naar wat is toegezegd en wat nog gaat komen, om zo'n 5 miljard euro in totaal. Door het kabinet is vaak gezegd dat we het wel terugkrijgen, dat we er zelfs aan kunnen verdienen. Omdat de Grieken ons dat keurig terugbetalen met de rente. In Den Haag zijn ze nog niet zover. Nou ja, in het begin was er inderdaad dat idee. We hadden nog heel veel hoop dat de Griekse economie weer zou gaan groeien. Maar die hoop, zoals Wellink ook al zei, die is, ja, die is er op dit moment niet meer. Den Haag heeft, en trouwens ook Brussel, heeft op een gegeven moment ook al de rente verlaagd op de, wat de Grieken betalen. En ja, verdienen. We verdienen er in zekere zin wel op, maar in een andere zin. Want als we dat geld niet hadden gegeven, dan was het gevaar groot geweest dat Griekenland ongecontroleerd bankroet was geweest. En dan uh, was de financiële sector in grote problemen gekomen. En dan hadden we nu in een nog diepere recessie uh, gezeten. Dus we verdienen er wel aan, maar ja, op een andere manier misschien. Ja, het, maar wat is uw verklaring voor het feit... dat het kabinet nog niet zo ver is om te zeggen wat Wellink zegt? Nou, in eerste plaats is het natuurlijk altijd de hoop. De hoop dat uh, de economie het toch weer beter gaat doen... en ook dat de banken weer sterker worden. Zodat die ook een groter deel van de schuldreductie op zich kunnen nemen. En ik denk ook dat initieel... ...de hoop van het kabinet ook was... ...en ook strategisch gedrag van... ...nou ja, laten we geen schuldverlichting geven aan de Grieken... ...want op die manier houden we meer druk op de Grieken... ...en is de kans groter dat, uh, dat de Grieken niet achterover gaan leunen... ...maar ik denk dat het inmiddels zodanig slecht gaat in Griekenland... ...dat uh, het juist beter is om de Grieken wat meer perspectief te geven... ...vanwege die schuldreductie... ...en dan zullen ze juist meer gaan doen om de economie te moderniseren. Want dat moet, uh, ja, dat moet echt de uitruil zijn. Ja, denkt u dat, dat ze dat doen? Want nu is ook al, uh, de duim, zijn de duimschroeven ook behoorlijk aangedraaid... bij Griekenland het afgelopen jaar. Als je die schulden nou kwijtscheldt... dan hebben ze toch geen reden om harder te gaan lopen? Dan hebben ze juist wat meer perspectief. Kijk, nu werken ze eigenlijk alleen voor de schuldeisers. Dus al de extra groei die er komt, die gaat naar de schuldeisers. Zij worden daar niet beter van. Maar op het moment dat we die schulden verminderen... dan krijgen zij ook wel wat meer perspectief. En uh, dan gaan zij wat meer profiteren van uh, nou ja, al de moeilijke maatregelen... die uh, genomen moeten worden. Uh, dus, ja, dan worden ze beloond voor hun slechte gedrag dus. Nou, juist niet. Dan krijgen ze juist meer perspectief. Nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, zij hebben die schulden gemaakt... natuurlijk in de eerste instantie. Nou, uiteindelijk zijn het natuurlijk ook Noord-Europese banken geweest... die uh, veel geleend hebben aan de Grieken. Maar het, probleem, het fundamentele probleem is dat uh, ja, die banken natuurlijk ook niet uh, de schuld... dat uh, nou, het moeilijk is om die schuld uh, te vergeven aan de bank... omdat dan het financiële systeem in Europa op zijn gat ligt. Dus linksom of rechtsom ja, zal de belastingbetaler toch moeten gaan betalen, helaas. Ja, stel nou dat je die schulden kwijt scheldt, of in ieder geval gedeeltelijk... denkt Mario Monti in Italië dan niet, aha, dat kunnen ze zo ook bij ons doen... dus laat ik maar niet al te veel haast maken met hervormingen in Italië. Maar het moet dus heel duidelijk zijn dat het een ruil is. Die ruil moet in Europa komen. Dat aan de ene kant Noord-Europese landen zich garant stellen voor een deel van de schulden van Zuid-Europa. Uh, en dat er ook een nog groter noodfonds komt. Dat is de ene kant van de zaak. En de andere kant is dat, de dat er grote druk komt op Zuid-Europa. Dat ze min of meer onder curatele gesteld worden door het IMF wat mij betreft om ervoor te zorgen dat die landen hun economie moderniseren. En dat is de ruil die moet komen. En de liefde moet inderdaad van beide kanten komen. Van Noord-Europa en van Zuid-Europa. Ja, toch uh, zegt men, heeft Griekenland al van alles gedaan... om die economie te hervormen, in ieder geval op papier. Zijn er dan nog zoveel mogelijkheden die, die de Grieken hebben... Om, om nog verder te hervormen als die schulden worden kwijtgescholden? Ja, er is nog heel veel mogelijk. Ik denk met name uh, dat het heel belangrijk is dat de uh, publieke sector in Griekenland grondig wordt hervormd. Ook met hulp trouwens van uh, de wereldgemeenschap. Ik denk bijvoorbeeld dat uh, onze belastingdienst bijvoorbeeld, uh, ja, de Grieken heel veel kan leren over hoe je belasting moet innen. Dat, dat gebeurt dat... ook wel. Hè? Er zijn geloof ik wel mensen vanuit Nederland daar in uh, Athene aan de slag. Ja, dat, zou, dat soort maatregelen die moeten doorgezet worden. Dat betekent natuurlijk eigenlijk dat de Grieken min of meer de controle... Uh, voor een tijdje gewoon uh, ja, overdragen dat ze eigenlijk onder curatelen staan... Uh, van uh, nou, de rest van de wereld om hun economie te moderniseren. En als wij uh, die, die nou, zeg, 5 miljard kwijtschelden aan Griekenland... moet dan hier 5 miljard euro extra bezuinigd worden? Werkt dat zo? Nou, dat, is, dat, dat, dat werkt uh, niet zo, want die 5 miljard... Dat is een eenmalige uh, tegenvaller en die valt niet binnen het zogenaamde uitgavenkader. Wat wel zo is, dat er uh, natuurlijk minder rente binnenkomt dan waar we eerst op hadden gerekend. Die renteinkomsten uh, op die 5 miljard, daar staat gelukkig wel tegenover dat de overheid op dit moment ook heel veel rentemeevallers heeft. Juist door die Europese crisis komt al het geld naar Nederland toe en betalen we op dit moment een hele lage rente. Dus een beetje een geluk bij een ongeluk. Dus wat dat betreft uh, valt het op korte termijn tenminste mee. En als dit nou de uitkomst is hè, bij Griekenland... uiteindelijk, als we hier naartoe gaan... was het dan niet achteraf met de wijsheid van nu... zeg ik makkelijk vanuit een studio in Hilversum... beter geweest om dat in de zomer van 2010 te doen, die schulden kwijt te schelden? Dat was inderdaad beter geweest, maar dat is inderdaad met de kennis van achteraf. En het is ook heel moeilijk om je verlies vroeg te, te erkennen. Maar ik denk dat het inderdaad beter was geweest als we eerder hadden erkend dat die schuld niet was uh, teruggekomen. Dan had de Griekse economie eerder perspectief gekregen en was de economische groei niet zo teruggevallen als nu. De boodschap van vandaag is. Wen er maar aan dat we die uh, leningen aan Griekenland. waarschijnlijk allemaal niet terugkrijgen. Of niet allemaal. Meneer Bovenberg, econoom vanuit Tilburg. Ik dank u wel voor uw toelichting daarbij. Graag gedaan. Goedemiddag. Het is uh, elk jaar opnieuw weer een strijd. Welke oudejaarsvereniging heeft de gekste stunt? Uit de tuin van Museum Vliegbasis Delen bij Arnhem. verdween midden december het schaalmodel van een Starfighter. Daar hoopten ze toen al dat het om een oudejaarsstunt ging. En dan zeggen we zelfs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 Dit is wel een heel kleinschaalmodel. Hij is behoorlijk gekrompen sinds de laatste keer. We hopen nu dus ook de echte weer terug te krijgen. Marco Houtgraaf van het museum Vliegbasis Delen. Hoe groot is de echte? Uh, de echte zal denk ik een meter of negen zijn, 600 kilo. Dus dat is behoorlijk groter dan het modelletje wat we nu maar in de tuin hebben gezet. Hoe hebben ze dat nou weg kunnen halen? Ja, dat is ons nog steeds een raadsel. En vooral ook omdat we met Twitter en andere dingen hebben we heel veel groot alarm geslagen. Er komen wel wat tips binnen, maar hoe ze dat toch ongezien hebben kunnen doen... Niemand heeft iets gemerkt? Uh, achteraf krijgen we wel berichtjes over Twitter dat ze gezien zijn hier en daar. Maar van het weghalen hier zelf, wat toch ook een behoorlijk klusje is, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Daar komt Jan, aan. Eindelijk met grote zwaailicht en alles. Hier, hoor eens. Nou, ik zal stiekem zeggen dat ik keek of de vleugels er nog aan zitten. En dat klopt. Dus ja, ik ben zeer verheugd dat hij weer terug is. En in een deel. Er komt een enorme vrachtwagen met halverwege de steljager. Daarachter een shovel, want die moet de straaljager weer op zijn plek gaan zetten. Zwaailichten? Zwaailichten, groot materieel. Ja, we moeten wel een beetje verzorgd op transport natuurlijk deze kant op. Zorgen we wel voor dat het allemaal netjes gebeurt. Martin Rozenboom van Oudejaarsvereniging De Oliebol. Hoe kwamen jullie nou op dit idee? Ja, het is altijd een beetje puzzelen aan het einde van het jaar wat we willen wat we gaan halen. Dat moet ook een beetje op het dorp slaan. Waarom is dit toepasselijk voor jullie? Nou, bij ons in het dorp willen we starterswoningen realiseren. En we hebben hier meer medewerking van de gemeente wat dan ook. Dus hebben we hebben weet je wat, we gaan actie voeren en we vragen om luchtsteun. Jullie over zelf niet te tillen? Nee, we hebben natuurlijk uh, groot materiaal meegenomen om hem weer keurig op de plek te zetten. Uh... deze vrachtwagen heeft hem ook opgehaald? Ik heb geen idee. Ja, maar dat willen we wel allemaal weten. Ja, ja, ja, dat snap ik natuurlijk. Maar ja, ook voor onze eigen vereniging, maar ook voor de andere oudejaarsvereniging gaan we natuurlijk niet verklappen hoe we alles uh, uitvreten. En hebben uh, we blijft een beetje de charme van de vereniging. Spanbanden worden losgehaald. Stel de staat zelf al op boten. Iemand anders van de oliebol. Is hij nou ook op deze vrachtwagen hierheen gekomen? Ja, dat is uh, het geheim van Smit. Ja, ik wil het graag weten. Ja, nee, dat, uh, dat hoort erbij. Ik krijg het echt uit niemand van jullie? Uit niemand. Nou, dat was wel grappig. We zijn een week van tevoren, ze hebben twee keer wezen kijken. Eén keer overdag en één keer s'avonds. avonds. En op uh, de vrijdagavond als we weer kwamen, was er een medewerkersavond. Ze waren schrikken natuurlijk. Shit, wat gebeurt er nou? Ze hebben weer een stukje verderop, uh, hebben anderhalf uur gewacht. Van, nou ja, die medewerkersavond zal wel een keer afgelopen zijn om een uur of twee. Maar dat was aardig gezellig volgens mij hier. En dat ging gewoon door. Dus toen hebben we besloten van, weet je wat, we doen een vlugge actie. We gaan ervoor en we uh, halen hem gewoon weg en uh, kijken of goed gaat. En dan worden de armen van de show vol onder de poten van de steljager gelegd en dan wordt hij zo weer op zijn plek gezet. Het is moeilijk voor te stellen dat ze dit midden in de nacht hebben gedaan en dat niemand dit door heeft gehad. Kunnen jullie deze grap nou waarderen? Ik kan hem zeer waarderen. Het is weer uh, eens een keer wat anders. Het heeft voor een stukje publiciteit gezorgd. Dat is wel omdat hij heel houdstug is? Uh, hij moest wel heel terug. Dat was toch wel een kleine voorwaarde, ja. Fantastisch. Fantastisch als je jullie zo'n perspectief opvatten ja, en uh, ja, blijven de, de, de komieken wel verwinkel. Ja, Martin, hij staat weer? Hij staat weer keurig op plek. Onbeschadigd en wel, toch? En de olieband, de olieband. Nog één keer die vraag. Hoe hebben jullie het nou gedaan? Ik heb geen idee. Ik heb begrepen, in ieder geval lopend. Ja, dat is een heel eind. Vanaf uh, Arnhem naar Fladder. Uh, een stukje? Een stukje. Maar ja, hij is 500 kilo, ja. Het zou kunnen. Ik bedoel, uh, je hebt ons gezien. En, ja, we zijn natuurlijk allemaal grote beren, dus we pakken dat ding zo eventjes op natuurlijk. Maar je gaat er echt niks over zeggen? Nee, blijft het geheim van de Smit hoe hij een stunt weghalen. De grote beren van oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder. Jessica van Spengen maakte dit verslag.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 De schade van de auto nieuwviering bedraagt volgens het verbond van verzekeraars zo'n 10 miljoen euro. Het gaat om een eerste voorzichtige schatting. Er is alleen gekeken naar schade aan huizen en in brand gestoken auto's. Schade aan bijvoorbeeld schoolgebouwen en ook letselschade is niet meegerekend. Een bedrag van 10 miljoen euro is vergelijkbaar met het schadebedrag van vorig jaar. Chemiepak spant een kort geding aan tegen de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het bedrijf wil de publicatie eind deze maand van een rapport over de grote brand in Moerdijk tegenhouden...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 En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Insta. Het was een aangename dag vandaag na de langdurige regenval van gisteren. En inmiddels trekken er enkele buien over het land. Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. En de temperatuur daalt naar zo'n 4 à 5 graden. De zuidwestenwind wakkert in de loop van de nacht aan naar matig tot vrij vrijkrachtig bovenland. En hard windkracht langs de kust. Morgen is het onstuimig en het regent van tijd tot tijd. Vooral in het zuidoosten zijn er ook wat langere droge perioden. Het meest opvallend is de wind morgen. In eerste instantie waait de wind uit het zuiden, later ruimt die naar het zuidwesten. De wind wakkert aan naar vrij krachtig tot hard boven land en aan zee en op de wadden een stormachtige wind en aan de kust mogelijk stormwindkracht 9. In het hele land kunnen zware windstoten voorkomen tot zo'n 95 km per uur. En na morgen blijft het wisselvallig. Woensdag is het droog met opklaringen en een enkele bui. Donderdag krijgen we opnieuw veel regen en ook weer veel wind. ANWB-verkeersinformatie. Door de kerstvakantie is er ook vanavond geen sprake van een avondspits. Wel een handjevol files in het zuiden door ongelukken. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Drie kilometer bij Eurmond. De andere kant op op de A2 Eindhoven richting Maastricht... staat bij Knoopert-Kerensheide drie kilometer. Dat komt door een file op de A76. Heerle richting de Belgische grens. Zeven kilometer tussen en knoopert kerensheide Daar is eerder vanmiddag een vrachtwagen gekanteld... En daarom was de weg lange tijd dicht en nu is er één rijstrook weer open. Uh, dan de A27 Breda richting Gorkum. Daar zijn ze nog bezig met het bergen van een vrachtwagen. Tussen Oosterhout en Hang staat 6 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. En verkeer richting Utrecht kan nog steeds omrijden... via Waalwijk en Den Bosch, via de A59 en de A2. 2011 was een slecht jaar voor de beurzen. De vraag is of 2012 beter wordt. Nou, het begin is in ieder geval positief, want de AEX sloot met een ruime procentwinst op bijna 316 punten. Tom Muller is beurzenanalyst bij Theodor Gielissen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Daar zijn we dan tegenwoordig blij mee, hè, met een ruime, ruime procentwinst. Ja, het is eigenlijk heel veel. Kijk, als je 250 handelsdagen hebt en je gaat voor één dag 1% de mogelijkheid wel uitrekenen hoeveel dat is, dus het is erg veel. En waar kwam dit optimisme vandaan? Ja, niet zozeer het optimisme als wel dat je de laatste weken heel weinig omzet hebt gehad. Nu ook, hè. veel mensen met vakantie. Dus je hebt uh, eigenlijk weinig vraag, maar helemaal geen aanbod. Dus ik wil eigenlijk zien uh, hoe het gaat als er straks wat meer omzet komt over een week. En wat verwacht u? Ja, ik denk dat het wel redelijk blijft. Maar ik kan me niet voorstellen dat je om de paar dagen steeds 1% erbij hebt. Dat zou wel heel fijn zijn. En, en dat is ook wel nodig om de verliezen van vorig jaar natuurlijk enigszins goed te maken. Enerzijds wel, het jaar daarvoor was het weer heel goed. Hè. Dus het is natuurlijk altijd een, een afwisseling per jaar. En ja, eigenlijk moet je ervan uitgaan dat je dit jaar hopelijk een, een rustig pasje kan inzetten. Ja, de Europese leiders hebben de afgelopen weken ook weer gebruikt om te zeggen: het gaat de goede kant op, maar stapje voor stapje voor stapje. De vraag is natuurlijk: uh, gaat dat voor de handelaren snel genoeg? Hè? Het afgelopen jaar niet. Hoe, hoe schat u dat nu in? Hoe ja, uh, de dat... handelaren dat proces in Europa zullen volgen? Nou, ik denk niet alleen de handelaren, ik denk alle beleggers. Het proces in Europa is veel te traag geweest en heeft veel te lang geduurd. En ook krijg je straks 9 januari weer een top. Je hebt bijna elke, elke maand een top. En dus toen dus moeten we gewoon de spijkers met de koppen geslagen worden. En eigenlijk zitten we daar allemaal op te wachten. En dat betekent dat je zolang je daar zit wachten ben je, laten we zeggen, toch onzeker. Ook consumenten en blijf even voorzichtig met het besteden. Dus uh, het is alle, allerlei, uh, laten we zeggen, ontwikkelingen die daardoor negatief uitpakken. En waar uh, gaan de handelaren en de beleggers, denkt u, vooral op letten? En u, om te zien of we een ja. beetje goed uit die schuldencrisis komen? Ja, nou ja, ik, laten we hopen dat er goede maatregelen worden genomen. Dus bezuinigingen, hoef je niet altijd blij mee te zijn, maar dat hoort nou eenmaal zo. Maar dat die bezuinigingen maatregelen worden genomen, echte feitelijke maatregelen. En als dat zo is, dan komt ...toch wat stabilisatie en dan ga je toch veel minder nerveus de wereld in elke dag. Dus dat betreft laten we hopen dat er vanuit de politieke kant... ...eindelijk eens goede, harde maatregelen worden getroffen. En dan bedoelt u vooral Zuid-Europa? Ja, op zich wel, maar ook, ook alleen bijvoorbeeld bij Frankrijk en andere grote landen... ...zal je toch ook wat bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. In Nederland in mindere mate ook. En we zullen het allemaal moeten doen. En dat is niet erg, want over één of twee jaar trekt het wel weer aan, maar... Je hebt soms van die tijden dat je dat moet doen. En als je kijkt naar de bedrijven die hier aan de beurs genoteerd staan. Hoe staan die er inmiddels voor? Zijn die nog erg kwetsbaar voor de kredietcrisis? Nou, veel minder. Je ziet gewoon dat de bedrijven gemiddeld, zeker die Nederlandse beurzen... staan er financieel veel beter voor dan in 2007 qua balans en liquiditeit. Dat betekent dus veel maatregelen genomen, met name ontslag. Dus veel minder personeel dan ze toen hadden. En eigenlijk zie je daar dat die eigenlijk helemaal klaar zijn. Niet zozeer voor een terugslag. Maar dat ze daar veel minder problemen mee hebben... als er een terugslagje komt. Dus het bedrijfsleven gaat best wel goed. Consumenten zullen ietsje minder moeten besteden. De overheid zal minder moeten uitgeven. En dan komen we er met z'n allen wel door. Maar je moet allemaal wat doen. Het moet wel gebeuren. Tom Muller van Theodor Gielis, ik dank u wel. Ja, graag. Goedemiddag. Een nieuw jaar betekent ook altijd nieuwe belastingregels. Komend jaar pakt dat voor de meeste mensen niet goed uit. Zoals Tom Muller zei, voor de consument blijft er wat minder over dan het afgelopen jaar. De veranderingen op het belastinggebied bespreek ik met fiscaaljurist Ivo Burkink. Goedemiddag meneer Burkink. Goedemiddag. Ja, waarom uh, kan je je eigenlijk afvragen, waarom moeten die belastingen eigenlijk zo vaak veranderen? Ieder jaar weer iets nieuws. Nou ja, het is natuurlijk voor fiscalisten goed nieuws dat er vaak veranderingen uh, doorgevoerd worden. Want het is werk voor ons. Daar verdient u aan? Uh, daar, ja, uiteraard verdienen wij daaraan. Uh, voor de belastingplichtigen wordt het erg uh, ondoorzichtig als er elk jaar uh, veranderingen komen. Maar als je kijkt naar 2012, dan uh, valt het eigenlijk wel mee met, uh, met de veranderingen. Want als je, Ten opzichte van 2011. Als je naar die nieuwe plannen kijkt, hè, wat, wat valt dan vooral op? Uh, nou, wat vooral opvalt is in eerste instantie... denk je dat er veel gaat veranderen. Hè? Want uh, de staatssecretaris die roept wat over vereenvoudiging... een meer solide belastingstelsel, fraudebestendig en zo. Maar als je dan inhoudelijk gaat kijken... dan, dan blijkt het eigenlijk wel mee te vallen. Uh, vooral voor de, voor de particulier verandert er niet erg veel... Uh, ja, misschien is het ook een beetje uh, stilte voor de storm hè, in verband met uh, eventuele wijzigingen uh, en hypotheekrenteaftrek. Maar voor de gemiddelde burger verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Want als je even kijkt detail. naar die vereenvoudigingen, uh, dat is iets wat dit kabinet graag wil, voor het, voor ja. het bedrijfsleven vooral. Ja. Dat valt ook wel mee? Er worden niet zoveel dingen afgeschaft of vereenvoudigd? Nou. Ja, het klinkt leuk, er worden uh, zeven belastingsoorten afgeschaft. Maar dat zijn dan belastingen op leidingwater, pruim- en snuiftebak... Uh, verpakkingen, frisdranken, grondwater, dat soort zaken. Dus ja, daar zullen heel veel mensen niet echt heel erg uh, enthousiast van, uh, van worden. Nee, maar het zijn uh, wel dingen die heel veel mensen raken natuurlijk. Het, nou ja, het zijn eigenlijk maar weinig belastingplichtigen. En, en uh, het levert denk ik niet zoveel uh, vereenvoudigingen op. Dus dat, dat valt eigenlijk op zich nog wel mee. En voor de rest zijn het uh, in detail wat, uh, wat, ja, wat extra uh, regeltjes... en, en en, en kleine detailbepalingen uh, die worden afgeschaft. Um, zo zie je bijvoorbeeld bij, uh, bij particulieren... dat er wat in de heffingskortingen wordt, uh, wordt geschrapt. En met name voor, uh, um, voor oudere werknemers gaat dat uh, wel wat geld kosten. Um, je ziet dat met name in, de afschaffing van, uh, in het afschaffen van de arbeidskorting... voor uh, 58-jarigen en ouderen. En ook het verlagen van de doorwerkbonus, ja, dat, gaat wel, dat gaat wel geld kosten. Dus dat is wel een vereenvoudiging, Dat wordt wat afgeschaft. Maar of dat nou veel beter is, dat kun je natuurlijk afvragen. En kunnen mensen nog ergens wat verdienen met de nieuwe regels? Um, ik denk inderdaad, zoals ik al zei, voor particulieren dat er niet echt veel uh, muziek in zit. Het zal allemaal wat, uh, ja, wat, wat, wat versoberd en wordt wat, wordt wat duurder. Uh, het huurwaarde voor ver gaat iets omhoog. Maar goed, in combinatie met de verlaging van de WOZ-waarde zal dat ook wel weer meevallen. Ja, verlaging. Er zijn ontzettend veel gemeenten die juist de WOZ-waarde omhoog hebben gedaan. Ja, maar goed, in het kader zeg maar, van, de, van de, de lagere waardering van de woningen... de daling van de, van de huizenprijzen zal dat misschien meevallen. Bovendien is dat ook maar een klein percentage in het, het eigen woningforfait. Dus dat zal niet echt veel zoden aan de dijk zetten. Um, ja, kijk, voor, voor ondernemers is er misschien nog wel wat leuks uh, te bedenken. Hè. Vanaf 2012 kennen we een, uh, een RD-aftrek, want innovatie is natuurlijk een heel belangrijk aspect uh, op dit moment. RD, uh, Research and Development. Research ik. and Development, ja, ja precies, dat, dat klopt. Um, dat betekent dus naast de innovatiebox in de vennootschapsbelasting hebben we nu ook een, een faciliteit voor, uh, voor alle ondernemers, zeg maar. Die kunnen uh, uh, een investeringspremie krijgen op investeringen in materiële vaste activa. Uh, op het gebied van uh, research en development. En dat zijn, dat zijn wel wat dingen waar Nederland zich mee op de kaart wil zetten. Dus met name ja, voor ondernemers zijn er nogal wat dingen te bedenken. Uh, voor de particulieren zit daar niet zo heel veel uh, muziek in. En ieder jaar dus veranderingen. Eén jaar wat meer uh, dan het ja. andere jaar. Ieder kabinet ja. drukt zijn stempel op dat belastingstelsel. Is het nou, als je naar het geheel kijkt, is het nou nog een logisch geheel? Of wordt er ontzettend veel geld nog rondgepompt van A naar B en weer terug? Nou kijk, er zijn natuurlijk heel veel regels die worden met veel tamtam -tam worden die geïntroduceerd. We hebben een aantal jaar geleden de levensloopregeling uh, uh, gezien. En uh, die wordt eigenlijk nu alweer stopgezet uh, voor nieuwe deelnemers. Um, en die wordt weer vervangen in 2013 overigens pas door de vitaliteitsregeling. He, dus het zijn veel nieuwe regels en daarmee wordt het allemaal uh, erg onderzichtig. Uh, en het is vaak ook reparatiewetgeving. Dus uh, dat is denk ik ook de reden dat toch veel mensen... Uh, ook uh, vakgenoten van mij zeggen van... misschien is het wel goed om eens een keer naar een... Ja, een vlakstak, vlaktaks te gaan, waarbij je toch gesneden wordt... in het aantal aftrekposten, maar gewoon een, een vast tarief. Het is wel eens geopperd in Den Haag, maar het is er nooit ja. van gekomen. Zeg, en u het noemt die levensloopregeling, uh, spaarloonregeling... is natuurlijk ook uh, actueel, hè, want die valt voor ja. veel mensen vandaag vrij. Ja, nou, ik denk dat veel mensen in december nog even uh, 613 euro... uit hun uh, bruto salaris hebben laten storten. En dat krijgen ze van de week netto weer uh, uitgekeerd. En dat is natuurlijk leuk voor uh, individuele gevallen. Maar het kost de staat wel evenveel 40 miljoen euro. Dus of dat nou achteraf zo'n gelukkige zet is geweest, dat is de vraag. Maar ik denk dat veel mensen inderdaad daar uh, gebruik van gemaakt hebben. Goed, en uh, per 1 januari is dat vrijgevallen. Ja. Ivo Burkink, ik dank u wel, fiscaal jurist. Graag gedaan. De veranderingen dus voor 2012. De zware aardbeving op Haiti, dat is inmiddels alweer twee jaar geleden. En duizenden mensen wonen daar nog steeds in tenten. De parken in het centrum van de hoofdstad zijn daardoor uitgegroeid tot een soort krotwijken. Voorlopig is het voor veel Haitianen daarom nog geen gelukkig nieuwjaar. Het centrum van de nieuwjaarsfeesten is Chandemars het grote plein of meerdere pleinen en parken.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 Nou, Daar weet ik nog niks van van dat geldprogramma. Oei, ik kan mijn op de Maar daar valt over te praten. Bent u niet teleurgesteld in nou, uw eigen regering om mee te beginnen, maar misschien de internationale gemeenschap, dat dit nog niet is opgelost. een probleem zijn we Ik had nooit gedacht dat ik hier nu nog zou wonen. Want ja, toen wij hier kwamen, dacht ik, nou, het zal misschien een maand, twee maanden duren en dan wordt dit opgelost.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 Kijken we binnen? Oh my goodness. Nou, is er is weer een soort uh, binnentent. Ja, dat is natuurlijk uh, het oorspronkelijke gedeelte dat ze hebben gekregen. En dan zie je daar een uh, bed staan wel met een muggennet eroverheen. En daar tellen ik hier één, twee kindjes. En de vader die rustig doorslapen, ondanks uh, alle festiviteiten in de stad. En het is hier denk ik vooral overdag snikheet. En ze hebben toch nog geprobeerd het hier gezellig te maken, want je ziet hier nog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 u hoorde een verslag van Hans-Jaap Melissen. Hij sprak met Clarisse Kalix, die twee jaar na de aardbeving... dus nog steeds geen behoorlijke huisvesting heeft. Hilversum zou ontsnapt zijn aan een vuurwerkramp. We bespreken dat zometeen met de burgemeester Pieter Broertjes. Verkeersinformatie. Erwin De Hart, hoe is het bij de ANWB? Ja, de langste twee files staan nog steeds in het zuiden van het land. na nou, ongelukken. Maar in Noord-Holland is nu ook een aanrijding geweest. En daarom op de A22 Velzen richting Beverwijk. De Velze-tunnel is helemaal afgesloten nu richting Beverwijk. U kunt omrijden via de Wijkertunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Nederland telt 700.000 ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel. En dat zullen er de komende tijd alleen maar meer worden, is de verwachting. Deze week in het Radio 1 journaal Aandacht voor de Zelfstandigen. Vandaag een man die het verlies van zijn vaste baan als een zegen beschouwt. Dag, ik ben Martin Begonje, ik ben voorzitter van Mobile Business Kring in Nederland. En u bent een ZZP'er? Ik ben een ZZP'er. Ik ben synergiemanager, dus ik breng partijen bij elkaar. En u komt op leuke plekken, hè? Ja, ja die zoeken we een beetje uit ook. Hè? Ja, want als partijen bij elkaar moeten komen, moet dat in een inspirerende omgeving. Ja, ik denk het wel. De sfeer is heel belangrijk voor samenwerking. Daar begint het eigenlijk mee, in mijn beleving. Ja. Kasteeltjes, mooie plekken ja. zoals Radio Kootwijk. Precies, precies. Ja, en uh, nou, Het is hier geweldig. Als je naar buiten kijkt, je zou bijna vergeten om naar binnen te kijken. Zo mooi is het buiten: hè? de zandverstuivingen van Kootwijk en uh, de heide die hier uh, te vinden is. U moet uw uh, relaties verwelkomen. Hè? Ja, ja, ja. Ik, ik zie dat ik al word aangekondigd, dus ze staan mij al, uh, al aan te kijken. Tot zo. Ja. Dank je. Pakweg tien jaar geleden werkte Martin Bourgonje nog bij SNS Reaal. Maar toen kwam de boodschap, er is geen plek meer voor je. Zijn baan verdween. Hij besloot op eigen houtje verder te gaan. Als synergiemanager, zoals hij het zelf noemt. Als bemiddelaar tussen bedrijven. Als inspirator, als bruggenbouwer. Hij opent deuren, initieert innovatie. Hij is professioneel, klantgericht. Kortom, een netwerker buurzang. Ik geef graag het woord aan Martin Bourgonje. Dankjewel, Alex. Daar word ik helemaal verlegen van natuurlijk. Allemaal hartelijk welkom. Het uh, toepasselijke thema van deze bijeenkomst in Radio Kootwijk is... dat kan ook eigenlijk niet anders, verbinden en communicatie. Netwerken, daar is Bourgogne dol op. Dan zijn er nog wat ontwikkelingen die ik u niet wil onthouden. Hij is er ook goed in, zegt hij. En dus werd dat zijn nieuwe baan. Zelfstandig, eigen baas. Ik wens u een leerzame, onderhoudende en vooral een hele aangename middag toe. Ja, het begon je synergiemanagement. Ja. En ik heb daar geen moment spijt van gehad. Hoewel het wel eens volatiel is om maar eens een bankterm te gebruiken. Maar ik heb daar geen moment spijt van gehad. In zekere zin doet u nu, solo, wat u in het verleden voor de bankverzekeraar deed? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk, ik probeer processen te versnellen, partijen bij elkaar te brengen... en dan uh, op de een of andere manier zien dat ik daar zelf ook... Uh, in ieder geval mijn bestaansrecht aan kan ontlenen. En lukt dat als zelfstandige? Ja, gaat goed. Ja. ja, is het makkelijk het hoofd boven water te houden? Want ik kan me voorstellen dat u toch veel kwetsbaarder bent... dan tien jaar geleden met die vaste baan en die prachtige secundaire voorwaarden. Ja, dat klopt. Er zijn momenten dat ik denk van, zie je wel, joh, dat gaat veel beter als zelfstandige. Maar er zijn ook momenten dat het helemaal niet het geval is. En die momenten komen eraan hè, nu, in 2012. Crisis met koeienletters. Ja, ja, kijk, wat voor de ene crisis is, geeft aan de andere soms kansen. Hè? Alles is natuurlijk relatief. Ik zie dat de grote bedrijven die genoodzaakt zijn om de loonlijst wat uh, te verkorten... wellicht gemakkelijker zeggen van nou, we huren maar eens een, uh, een eenpitter in. Uh, en als het niet werkt, dan kan die weer gaan. En als je dat een goede afspraken omheen weet te maken... Dan, dan kan dat voor alle partijen prima lopen. En dat inzicht ontstaat ook steeds meer volgens mij. Er zullen in 2012 heel wat zzp'ers bijkomen. Sommigen zullen er noodgedwongen aan moeten beginnen, omdat hun baan geschrapt wordt. Ja, ja daar komt mij bekend voor. Ik zou zeggen, grijp je kans. Ja, zo makkelijk? Nou, voor sommige mensen is dat inderdaad, dit soort ontwikkelingen de aanleiding om toch uh, tot de ontdekking te komen. Dat ze nog andere competenties hebben, waar ze ook uh, een stuk mee vooruit kunnen. Dus uh, kop op. Maar wat is nou het grote risico als je zelfstandig bent? Mijn grote risico is, uh, ik moet nu toch een beetje naar voren gaan kijken naar mijn pensioensituaties. En als het lastig is, dan, dan eet ik uit mijn pensioenpot.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 Ik heb voor mezelf wel een arbeidsongeschiktheidssituatie uh, ingedekt... met een eigen risico van drie maanden of zo. Als er wat geks gebeurt, dat ik niet helemaal op de klippen loop. Nee, u wilt de vingers niet branden. Nee. nee. En ook niet op de blagen zitten. Nee, liever niet. Nee, en de syner synergiemanager wil ook niet in een skelter. Martin Bourgogne. Louis Dekker sprak met hem. Het was een flinke klap in Hilversum met oud en nieuw. Op een filmpje op internet kan je zien dat twintig minuten over twaalf... opeens een enorme ontploffing plaatsvond... Je kon het niet alleen uh, zien, je kon het ook horen. Een aantal mensen raakten daarbij gewond. Pieter Broertjes is de burgemeester van Hilversum. Dag meneer Broertjes. Goedenavond. Hoe is het inmiddels met die gewonden? Want het is een enorme klap die we hier horen. Ja, het lijkt net uh, Afghanistan, hè, als je dat zo hoort. Maar uh, ja, die gewonden maken het goed. Uh, dat viel rustig uh, mee, gelukkig. Maar het had natuurlijk net zo goed heel anders kunnen aflopen. Want het was een uh, krankzinnige actie met een illegaal vuurwerk wat uh, nou ja, tot een vuurwerkbom was omgesmeed. En met, met dit resultaat dat de, de hele glazen voorpui van het gooiland... de schouwburg in Hilsum eruit lag. Uh, en daar 600 man feestvierden daarachter. Dus uh, ja, het was gewoon levensgevaarlijk. Ja, en en um, hoeveel mensen zijn daarbij gewond geraakt? Uiteindelijk vier. Maar, dus het is eigenlijk een wonder dat het zo beperkt is gebleven... Want ik heb dat glas gezien. Nou ja, dat is uh, enorm dik. Dus de, ja, dat had, uh, dat had heel anders kunnen aflopen. En is al een beetje duidelijk wat er allemaal in die vuurwerkbom zat? Nou ja, wat we gezien hebben is dat er een vrachtwagen ook nog geparkeerd stond daar. Die hebben we opengemaakt. En daar zat voor zeker duizend kilo illegaal vuurwerk in. Allemaal kleine pakketjes. En dat, had, uh, dat stond op het programma blijkbaar. Om dat allemaal daar af te steken? Ja, anders zou ik niet weten wat het daar deed. Dus dat hebben we in beslag genomen. En uh, we hebben ook een, uh, iemand aangehouden... die uh, nou ja, zo verdacht, uh, act, verdacht werd van uh, deze activiteiten. En heeft u inmiddels bekend dat die hier die verantwoordelijk vast. voor is? Die, dat, weet, dat weet ik niet, dat moet u aan de politie vragen. Uh, het openbaar ministerie, maar in ieder geval heeft de recherche zich daarover gebogen. En die man zit ook nog vast. En die is daar niet zelf bij uh, gewond geraakt? Nee, op een of andere onverklaarbare wijze niet. Nee. Dus ik denk dat het met een uh, afstandsbediening of zo gebeurd is. Want uh, anders had het, had het zeker zijn leven gekost. Ja, en um, als je zegt één iemand gearresteerd als er dan zo'n hele vrachtwagen staat, uh, vol ja, met vuurwerk. We zijn, ja, ja, we zijn nog bezig met uh, meerdere verdachten uh, te horen. En uh, ja, het was een chaotische situatie natuurlijk. Ik was op de plekken. Tenminste, ik ben er naartoe gegaan, ik was in de stad. En ik ben er meteen naartoe gegaan. Het was natuurlijk een krankzinnige situatie met die feestende mensen. Dat is natuurlijk het rare van zo'n oud en nieuw. Ik heb het nog nooit meer eerder meegemaakt, zult u begrijpen. Ik zat ook altijd thuis met een fles champagne en een oliebol. Maar als je, als je achter de schermen kijkt wat er gebeurt... dat is krankzinnig. Het lijkt wel of Nederland gemobiliseerd is in die nacht. Ja. Ja. Zeggen Uw collega uit Rotterdam, Abu Talek, ja. wil een discussie over het vuurwerk. Uh, Tom ja. de Graaf, las ik net, uh, heeft zich ja. daarbij aangesloten. Ja, hoe hoe staat u daarin? Nou, meteen. meteen. Moet, Moet er een vijf... verbod komen? Nou ja, dit, dit, dit is totaal uit de hand gelopen. Ik ben een argeloze burger die nu in deze functies terugkomen. En wat ik gezien heb, heeft me echt verbijsterd. En moet er een de... verbod komen dan, vindt u?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 Uh, straks vliegen die, die, die vlammen in, in dat flatgebouw en zeiden... ja, daar woon ik ook. Ik zei, nou, dan zou ik maar eens opletten. <laughs> maar mensen hebben geen idee, ik weet het niet. En als het misgaat, ja, dan hebben uh, we het natuurlijk gedaan. Dus dat, dat, we moeten echt uh, paal en perk gaan stellen. Ja, burgemeesters kunnen daar natuurlijk over praten... maar het moet uiteindelijk in, in, in Den Haag gebeuren. Gaat u dan ook naar Den Haag met z'n allen? Nou, Den Haag, ik weet het niet. Het kan ook op gemeenteniveau gebeuren. Een, een gemeentelijk verbod, zoals bijvoorbeeld in België gebeurt, in bepaalde ja, gemeenten. Ja, dus ik vind dat dat wel iets, wat, iets moet zijn wat we gaan bespreken met elkaar. En dan moet je natuurlijk wel voor een grotere regio afspreken, want anders vliegt ja. iedereen natuurlijk naar de gaan gemeente. Gaan ze naar de buren. <laughs> En de handhaafbaarheid ervan is ook best ingewikkeld. Maar ik heb hier dingen gezien die echt op de grens van het nou ja, over het toelaatbare zijn. Dat, oh. dat hoorden wij net ook. Ja, ja. Goed. Meneer Broertjes, daar gaat dus over gesproken worden met uw uh, collega's. Dank voor ja, uw lekker. verhaal vanuit Hilversum. Ja, dank u wel. Dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jan van den Putten, goedemiddag. Goedemiddag, het nieuws over Holleder was op Twitter meteen trending topic. Hier zijn een paar van die tweets. Holleder komt vrij als de straf erop zit. Zo gaat dat in een democratie. Nog eentje, Holleder, nieuwe kandidaat voor het bestuur van Ajax. En nog een mooie, als ik hem was zou ik rustig naar de bios gaan... voor de Heineken-ontvoering en keihard lachen in de zaal. NRC heeft het nieuws over Holleder groot op de voorpagina. Onvoldoende bewijs voor liquidaties staat er in de kop. De krant concludeert OM geeft de strijd tegen de neus op. Het onderzoek heeft onvoldoende materiaal opgeleverd en zijn gezondheid is slecht. Holleder is onlangs opnieuw geopereerd aan zijn hart. Het protest van ultra-orthodoxe joden in Israël is afgrijselijk en verwerpelijk. Vooraanstaande joden in Nederland spreken er hun afschuw over uit In het Parool. Afschuw over de concentratiekampkleding in de jassen met de jodenster die de betogers droegen. Rabbein ten Brink van de liberaal-joodse gemeente Amsterdam vindt de betogers veel te extreem. talibanisatie van Israël is onacceptabel, zegt hij. Mensen die nog met hun kerstboom zitten, die hem kwijt willen, maar niet weten wat ze daarmee moeten doen, die kunnen naar Dierenpark Amersfoort vrijdag met hun boom. Want de kerstbomen zijn volgens het park prachtige speeltjes voor de olifanten, de beren, de chimpansees en de tijgers. Niet doen, waarschuwt dierenarts Herman A uit Deventer. Kerstbomen zijn giftig voor dieren. Op de website van het AD somt hij de gevolgen op braken, diarree, ontsteking van de mond- en keelholte, maag-darmproblemen, algehele malaise. Het Dierenpark denkt dat dat allemaal wel meevalt. In het buitenland spelen de dieren ook met kerstbomen. En als het slecht zou zijn, dan zouden we het heus niet doen, zeggen ze in Amersfoort. De Vlaamse treinforens Gert van den Broek hield heel 2011 bij hoeveel vertraging die had. Schrik niet, 26 uur en 55 minuten in totaal. Bijna vier volle werkdagen. En dat is om van te schrikken, zegt hij op de website van De Standaard. Een trein met pech, een omleiding, mensen op het spoor. Er gaat heel wat mis op het stukje tussen Dender, Leo en Brussel centraal. Toch gaat Van den Broek niet met de auto. Te veel file en in de trein kan ik mijn krant lezen en de vertraging dus bijhouden. De Britse stervoetballer Wayne Rooney van Manchester United heeft een flinke boete gekregen van zijn trainer. melden onder meer de Daily Star en de Daily Mirror. Rooney had op tweede kerstdag een dinertje met zijn vrouw en twee teamgenoten. De trainer, Sir Alex Ferguson, vond dat ze een dag later op de training... maar matig presteerden. Dus de heren kregen een boete. Rooney moet 300.000 euro betalen. Dat is nog te overzien, want dat verdient hij per week. De BBC meldt dan ook dat Rooney en de anderen akkoord gaan met die straf. Ik magna... hebben ja. denk je, dan bijna. <laughs> Rupert Murdoch, media magnaat, die zit nu ook op Twitter, die oude baas. En dat leidt tot veel spitvondigheden, want Murdoch was immers de eigenaar... van afluisterkrant News of the World. Nu mag hij echt mensen volgen, twittert iemand. Het is een charme-offensief, dat wordt ook gezegd. Een opmerkelijke tweet komt van John Prescott, de vroegere vicepremier van Groot-Brittannië. Hé, hey, Rupert Murdoch, verrassend dat je maar twee mensen volgt. Volgens de politie waren het er minstens 800. En de koningin van Denemarken zit deze maand 40 jaar op de troon... maar ze denkt er niet over om af te treden. In de krant Politiken zegt koningin Margrethe... het is een taak voor het leven, dat is mijn vaste overtuiging. Margrethe is 71 jaar en zegt dit dus in een interview. Onze koningin Beatrix wordt deze maand 74. Zij zegt, zoals we allemaal weten, tot nu toe helemaal niks... over haar eventuele vertrek MNF. als koningin. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Tot zo. Mario 1 wens u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten. Het meest exclusieve bed van Nederland. Handgemaakt met louter natuurlijke materialen. Cuperus bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier Cuperusbedden.nl